Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Judea en Samaria. We zijn hier op een prachtige plek, aangekomen in Shiloh. Hier heeft de Ark 369 jaar gestaan Henk, hartelijk welkom. Dank je. 369 jaar, dat is een hele lange tijd dat die Ark hier heeft gestaan. We zien. Als we rondkijken met de camera, dan zien we uh, allerlei opgravingen hier. Ze zijn trouwens ook nog bezig daar met opgravingen. Ja. Uh, er gebeurt hier van alles. Uh, hier zitten we zoveel jaar later in het zonnetje. Ja, dat is heel en... bijzonder. Ja. Ja, het <laughs> ja, ja. is een hele aparte plek eigenlijk. Dit ja. is een plateau wat je hier om je heen ziet waar de tabernakel stond. Het is onvoorstelbaar dat we op een plek zitten waar, waar Samuel gelopen heeft... Waar... Eli, 40 jaar Israël geregeerd heeft. Maar hier op de heuvels rondom de tabernakel, de kinderen van Israël, de stammen van Israël, zich verzamelden om de heren te dienen. Ja. Maar ook dat de Heer God zelf hier op deze plaats was en, en dat Hij hier in het midden van zijn volk wilde zijn, zoveel jaren lang. Ja, en nu is het een toeristische plaats. Ja. Ik zie daar een hele grote groep uh, toeristen aankomen. En, uh, en, en mensen kunnen dus nu vandaag de dag gewoon op deze plek terecht om te zien dat hier de tabernakel echt heeft gestaan. Ja. Bijzonder is uh, dat, je, dat je het zo uit de Bijbel kunt aflezen. Zo'n een stukje lezen, het, gaat, het is een hele ja. andere geschiedenis. Het gaat over uh, een van de donkere geschied, stukjes uit de geschiedenis van Israël. Uh, de, de, de, de, de geschiedenis over de verkrachting, in uh, Gibea, in Geva. En de oorlog tussen de stammen van Israël met Benjamin. Maar uiteindelijk komt het goed en dan, dan, lezen we, dan brengen ze de stammen samen in Shiloh. En dan lezen we aan het eind van het Richterenbroek, Richteren 21, Zie, vers 19. Zie, jaarlijks is er een feest voor de heren in Shiloh, dat noordelijk van Bethel ligt. Oostelijk van de heerbaan die van Bethel naar Sichem loopt. En zuidelijk van Le Lebona Le Bonin is een nieuwe settlement hier ook in de omgeving. Mm -hmm. En als je hier naar beneden zou gaan, hier een paar honderd meter verderop, dan zie je inderdaad die aloude weg daar nog steeds lopen van Nablus naar Jeruzalem. De oude weg van, van Sichem zeg maar helemaal naar Bethel en naar, naar Jeruzalem toe. En uh, zo zie je ook in de Bijbel dat deze plek gewoon terug te vinden is. Ja. Een van de eerste plekken waar we in de Bijbel lezen over Shiloh is in Joshua 18. En daar lezen we dat, dat de bevelhebber van, van Israël alle stammen bij elkaar roept in Shiloh. Ik zal een stukje lezen. De gehele gemeente van de Israëlieten werd samengeroepen te Shiloh, waar ze de tent van de samenkomst oprichtten aangezien de streek onderworpen was en te hun beschikking stond. Met andere woorden, ze, ze, ze zetten hier de tabernakel neer omdat dit gedeelte van het land al in hun bezit was. Maar hij roept ze niet voor niets samen. Hij roept ze samen omdat nog zeven stammen hun gebied niet in bezit hebben genomen. Het land is al eerder verdeeld. En wat Joshua zegt is, waar, waarom, waarom zijn jullie zo traag om, om niet in bezit te nemen, zo aarzelend om niet in bezit te nemen wat de Heer jullie geschonken heeft? Ja. Misschien dat er allerlei omstandigheden waren waardoor ze zeiden, ja, ja laten we maar even wachten. Maar ja. hij wijst op de belofte van God. Precies. En uh, wat ik daar het mooie aan vind, is dat het um, dat dus ook de zonde van nalatigheid kan zijn. We, er wordt vaak gesproken, als we met Israël bezig zijn, is het allemaal niet te voorbarig. Is het wel Gods werk om de stammen van Israël terug te brengen? Mm -hmm. Is het wel Gods werk om naar de diepte van de Shoah... Uh, de staat Israël weer op te richten. En dan kun je natuurlijk over, over nadenken, maar je moet niet vergeten dat we ook te nalatig kunnen zijn. Ja, dus door zeg maar als je een profetie hebt gekregen over persoonlijk in je leven, dat je dan gewoon niet gaat doen wat God je heeft laten zien. Precies, dat God een deur opent en dat je niet door die deur heen gaat. Ja, omdat je bang bent of omdat je ja. denkt van ja, ik wil je een wachtopdring hebben. Ja, precies. <laughs> ja, ja. een van de Mooie teksten uit, uit die hele geschiedenis van, van Israël en de Filistien, de Filistijnen. En de Palestijnen, zo werden ze genoemd toen. Uh, dit land is natuurlijk ook genoemd naar de Filistijnen door de Romeinen. Mm -hmm. is het Palestina genoemd. Is dat in een van de, uh, de, de gevechten die er voortdurend zijn in het begin van, van, de, van, van, de, van, de, van de komst van Israël hier. zijn voortdurend gevechten tussen de Filistijnen en tussen Israël. Dat, dat Israël zich op, op, op uh, nou bevel zou kunnen zeggen van Samuel bekeerd tot God. Ja. Ze doen alle goden weg en dan, dan gaat die strijd beginnen. En dan zeggen ze, en ik lees het even in 1 Samuel 7, dat de Israëlieten be, be, be, bevreesd uh, zijn. En dat ze zeggen tegen, tegen Samuel, laat niet na voor ons tot de Heer onze God te roepen opdat hij ons verlossen uit de macht van die Filistijnen. En toen Samuel voor Israël tot de Heeren riep, antwoordde de Heer hem. En dat vind ik zo'n zo tekst van, stop er nou niet mee. Ja. Vertraag nou niet om, om te bidden voor ons bij de Heer. En ik denk dat dat ook de boodschap is voor de kerk. Ja. Dat we niet met een rug naar de geschiedenis toe gaan staan. Dat we niet aarzelend en traag... Uh, af en toe om ons heen kijken wat God aan het doen is, maar dat we er middenin gaan staan, dat we ons vastklampen aan de belofte van God. En een van de bevelen die God in de heilsgeschiedenis geeft ook aan ons is dat we bidden om de vrede van Jeruzalem, mm -hmm. dat we bidden om de terugkeer van de kinderen Israëls en dat we voortdurend voor het aangezicht van God verschijnen niet, dat, daar niet mee stoppen, ook in de eredienst niet. Ja precies. En daar ja, ontbreekt mens... het nog wel eens aan. Ja, er komen dus mensen tegen die zeggen... Ik heb aan, aan mijn voorganger gevraagd of hij voor Israël wil bidden. Ja. En dan kijkt hij me met zulke grote ogen aan... En dan probeert hij zich tijdens dat gebed te willen van mij... In allerlei bochten te wringen om politiek correct te kunnen bidden. Ja. En uh, ik denk dat dat een stuk traagheid is. Mm. En, en dat we worden opgeroepen om, om, om niet politiek correct te zijn... ...maar door te worden opgeroepen om ons te richten op de belofte van God. We zitten hier op die prachtige historische plek. Wat me nog even opvalt, Henk, is al die bergen eromheen. Als je hier zo'n tabernakel staat, zou je kunnen bedenken dat mensen gewoon hier op de bergen zitten... ...en, en, en, en meeluisteren en meehoren van wat daar gebeurt, of niet? Ja, dat is, dat is ook echt gebeurd zo. Ja, ja. Archeologen hebben hier in de heuvels rondom allemaal potscherven gevonden... Ja. En de, de, de meest voor de hand liggende verklaring daarvan is... ...dat de mensen hier echt op de, op de flanken van de heuvel zaten, ja. als een soort, soort uh, arena. arena. Zeg maar, ja, zo lijkt het ook wel om, hier. Uh, ja. om de... Prachtig. En ook konden horen, zeg maar. Ja. Een soort natuurlijke uh, aula, zeg maar. Konden horen. Ja. Ja, het is bizar om te bedenken dat zo'n zo Eli hier op een bankje heeft gezeten... ...en dat hij hier uh, uh, heel lekker gegeten heeft, want er staat in de Bijbel dat hij te zwaar was. Ja. En, en oud. En dus op een gegeven moment valt hij van zijn stoel en dan breekt hij zijn nek. Edi had 40 jaar Israël gericht hier, was zwaar en oud geworden en. en viel van zijn, van zijn troon af aan de poort van, van. van zijn stoel af aan de poort van Shiloh. toen het bericht kwam dat de ark van God gestolen was. Het was een beroerde periode, het was een periode waarin Israël in verval was. De zonen van Edi, en God neemt Edi dat hoogst kwalijk. Die stalen het vlees van de offer, zoals mensen hier kwamen offeren. Waardoor, waardoor het offer uh, zijn, zijn achting verloor onder Israël. En de Joodse traditie vertelt dan ook dat het heel bijzonder was. Dat Elkana samen met Penina en Hannah hier kwamen offeren. Ja. Omdat een heleboel Israëlieten hier al lang niet meer kwamen. Omdat het hier een, een, een geestelijk gezien helemaal verstoord was. Mm -hmm. nou, we kennen het verhaal natuurlijk. Ja. Prachtig ja. dat... dat hier komen vrouwen ook bidden. Joodse vrouwen komen hier bidden om kinderen. Dat is wat Hanna deed. Dat is wat Hanna deed, ja. Ze voelde zich miskend. Ze voelde zich aangevallen door Penina, die wel kinderen had. En dan stort ze haar hele hart hier uit voor de heren. En Elie die ziet haar bidden terwijl ze haar lippen beweegt. En die denkt dat ze er dronken is. En dan, dan gaat hij naar haar toe en dan vertelt ze wat er is. En dan belooft hij haar, dat is dus toch een profeet van de heren, dat ze een kind zal krijgen. Ja. En dan zegt Hannah dat als ze een kind zou krijgen, dat ze het kind zal afstaan aan de Here. En zo gebeurt het ook. Ja. Ze, ze raakt in verwachting en als haar kind geboren is en als het gespeend is, als het van de moederborst af is, zeg maar... dan brengt ze hem met een paar offers die hier gebracht worden... En dan laat ze hem achter hier in het huis van de Heer. En daar groeit hij op. En dat zal een van de grote profeten van Israël worden. Er staat dat op een gegeven moment uh, Samuel de stem van de Heer beluistert. En gaat profeteren. Zijn naam betekent de Heer luistert, de Heer hoort. Maar Samuel is vooral een man geworden die ook luistert naar de Heer zelf. Heren luisteren, zelf ja. Ja, zelf luistert. En dat gebeurt ook hier. Ja, dat gebeurt hier. En heel effect. Israël erkent dat ook. Ja. Ja. Dat, dat hij een profeet van de Heer was en er staat dat de Heer zich openbaarde aan Israël via Samuel. Ja. Bijzonder. Ja. En dan gaat Hannah zingen. Ja. Een prachtig loflied waarin ze tot uitdrukking brengt dat, dat, waar we het al eerder over gehad hebben in deze serie, dat God kiest voor de zwakken hm. en kiest voor, voor, voor de armen. En God wil in Israël laten zien dat hij vader is en dat hij zorgen kan. Mm -hmm. En die kinderloosheid is eigenlijk ook een thema, hè? Ja, dat, dat is eigenlijk... Ze, ze schaart zich in de rij van Sarah, van Rachel. Ja. En zo gaan we er nog een meer. Rebecca, mee. Rebecca ja, ja, ja. van Simpson natuurlijk. Ja. Elisabeth en Zacharias keer ja, terug. Ja, precies. En dat is niet de toevalligheid of zo, maar, maar... Maar God wil laten zien dat hij vanuit de zwakheid en de onmogelijkheid van de mensen en van zijn volk... Grote wonderen kan doen. Dus ik zelf als de... ...de heilige van Israël kan laten zien. Ja. In het bijzonder is, is, is mooi om een, een paar stukjes uit die, die lofzang uh, te lezen. Ik zal uh -huh. hem niet helemaal lezen, maar, maar iets daarvan. En ik wil het lezen omdat een, een, de moeder van de Heer Jezus... later, als zij in verwachting is van de heiland... ...dat ze uh, gedeelte zal nemen uit deze lofzang van Hanna ...en die zal gebruiken in, in haar loflied... We lezen het in 1 Samuel um, 2. Zomaar een paar versen eruit. 1 Samuel 2. Toen bad Hannah en zeide, mijn hart juicht in de Heerde, mijn hoorn is verhoogd in de Heerde. Er is niemand heilig gelijk de Heerde, want er is niemand buiten u. Er is geen rots gelijk onze God. De Heerde immers is een alwetend God. De Heere dood en doet herleven. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert en hij verhoogt. Hij heft de geringen op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk. Wie met de Heere twisten worden gebroken. De Heere richt de einde van de aarde en hij geeft sterkte aan zijn koning. En verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. een prachtig profetisch lied ook, want er is nog geen koning. Nee. En ze zingt ook al, Hanna ja. dat God ook ooit, ooit aan de koning um, zijn sterkte zal geven. Ja, en dan uh, is dat waarschijnlijk ook weer een, uh, een dubbele profetie, waarin uh, enerzijds misschien wel koning David wordt uh, bedoeld, maar zeker ook koning Jezus. Ja, ja ik denk het wel. Je, je ziet het eigenlijk al als het tijdperk van Edi voorbij is. Hm. Dat... dat, dat en alles is, is mistroostig hier, Silo is verbrand, de Filistijnen zijn gekomen. En hij zegt, God, maar er zal een priester komen. En die zal in oprechtheid voor mijn aangezicht priester zijn. Ja. En die zal leven voor het aangezicht van mijn gezalfde. En dan denk je aan koning David, maar je ja. denkt natuurlijk ook aan de tijd van de Messias. Maar het is natuurlijk toch wel bijzonder dat zo'n ark hier 364 jaar heeft gestaan, de tabernakel. Of 369 zelfs, 39, 30, 69, 69, 60, ja. dat het daarna zeg maar verder gaat. Is daar een reden voor dat die periode zo lang is? Ik heb het wel eens gevraagd aan, aan een rabbijn en die zei, uh, Jeruzalem was nog niet veroverd. Mm -hmm. de, de stad waar het om draait uh, was nog in bezit van de Jebusieten. En hij zei het zo, hij zegt die ark heeft hier zo lang gestaan omdat de plek nog niet heilig genoeg was, nog niet spiritueel genoeg was. Oké. Okay. Het er is een proces van, van, van groeien naar, naar het moment. En als je dat zo vraagt dan moet ik eraan denken dat het eigenlijk nu ook zo is. Als je kijkt naar de verlossing van Israël en de, en de, de vervulling van de profetie over Israël, het herstel van Israël... Dan zie je dat het, dat het vroeg begonnen is met socialisten, met communisten die er gekomen zijn. En God heeft het niet weggegooid. Nee. Maar die heeft de tijd genomen om, om het... De mensen die hier nu wonen, dat zijn de vromen, de mensen met de pijen, de toegewijden. Ja. En langzamerhand neemt God de tijd om toe te groeien steeds heftiger, steeds voller, steeds rijper. Mm -hmm. Naar het moment suprem waarin de hemel zich zal openen en zijn koninkrijk zal neerdalen. Ja. En dat heb je eigenlijk in, in het begin van, in de tijd van Jozua en van de richteren en van de eerste koningen ook gezien. Ja, er is een pro proces van rijping ja. gekomen. Ja. Ja. Zullen we gaan naar de lofzang van Maria? Zeker, want daar zit een parallel in. Ja, je, je, je herkent de dingen die ze zingt uit de, de lofzang van, uh, van Ja. Mijn ziel maakt groot de heren, daar begint ze mee in Lukas 1... Vanaf vers 46. Heilig is zijn naam. Hij heeft, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, ze. Hij heeft zijn knecht Israël aangetrokken. Hij heeft gedacht aan zijn barmhartigheid, aan de woorden die hij gesproken heeft tot de aartsvaders. En dan zegt hij, hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudige verhoogd. En hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij leeg weggezonden. Ja. En ik moet, moet je eerlijk zeggen, als ik dat dan weer zo lees, dan, dan denk ik, er zijn echt... Ik zeg altijd, ik ben een late leerling, maar er zijn jaren voorbij gegaan dat ik in de adventsperiode zeg maar, niet goed wist hoe ik daarover moest spreken in de gemeente. Want wat moet je nou doen met machtigen die van hun tronen getrokken worden? Rijken die leeg worden weggezonden. Dat God gedacht heeft aan de woorden van de aardsvaders. Ja, daar kon je misschien nog iets mee. Ja. Ik was zo gewend om in de boodschap van de Bijbel een, een geestelijke verlossing. Een, een geestelijke betekenis te vinden dat ik met deze woorden niets kon. Er ja. was ook de periode dat, dat God niet alleen voor de lofzang van Maria. Maar als je dan naar de lofzang van Zacharias... Keek, dan dacht ik, ja, die, die man die stond toch wel met beide benen in, in het Oude Testament, in de periode die achterhaald is. Die begreep er niks meer van. Hij zou het nog wel bijleren en ja. hij zou het allemaal nog wel gezien, maar die lofzang van Maria. Nu zullen we bevrijd worden van alle mensen die ons haten. Nu zullen we verlost worden van al onze vijanden en in heiligheid alle dagen voor God kunnen leven. Die man begrijpt het nog niet. En als Nathanael zegt: U bent de koning van Israël, dacht ik, nou, die moet nog veel bijleren. <laughs> en de embersgangers begrepen het niet en de discipelen begrepen het nee. niet. En nu, na zoveel jaren, en mensen zeggen: Als je dat deelt met mensen, zeggen ze: Ja, dat, dat herken ik ook. De Bijbel is zoveel groter geworden voor me. Herken je ineens dat, uh, dat, we dat, dat, dat wat zij zegt, dat dat, dat dat waar was? Ze dus hadden dat... dat gelezen in het woord van God. En er zou een geestelijke verlossing komen, dat ook. Dus dat rijpingsproces waar we het net over hadden ja. voor Israël, hè, dat voor, voor, voor, voor die tabernakel dat hier zo lang moest staan. Datzelfde rijpingsproces geldt ook voor ons, dat we meer, naarmate we langer op de weg zijn met de Heer Jezus, dat we uiteindelijk ook meer leren en meer gaan snappen wat de Precies. diepte, eh, we hebben het al eerder gezegd, de diepte, de hoogte, de breedte en de lengte is van, van Gods woord. Ja. En dat is ook zeg maar, wat er met jou gebeurde. Dus nu zou je daar dus veel makkelijker over kunnen spreken. Ik heb de laatste tijd gesproken over de Emmersgangers. Ja. En die zeggen, wij dachten nog wel dat hij was die Israël verlossen zou. Ja. En dan zegt de Heer Jezus één ding wel, maar hij zegt één ding niet. Hij zegt, ja. oh, gij onverstandig en trager van hart dat gij niet alles gelooft is wat de profeten gezegd hebben. Mm -hmm. Maar hij zegt niet, wat jullie geloven is fout. Ja. Hij zegt, wat hij zegt is, jullie hebben niet alles gelezen, ja. jullie hebben niet alles gepakt. Ja, precies. Ja. Jullie hebben Isaiah 53 wel gelezen, maar ja. alles uitgelegd. Ja. Jullie hebben Psalm 22 wel gelezen, maar er nooit aan gedacht dat dat een psalm is die door de Messias vervuld zal worden. Dat is wat de Emmersgangers moeten leren. Maar wat ik heb moeten leren, is, is luisteren naar de Emmersgangers, dat wat zij geloofden niet fout was. Ja. Maar dat, ik denk dat de Heer Jezus tegen mij ook... ...had gezegd, oh, gij onverstandig en trager van hart dat gij ja, niet alles... Ja, dat ik niet alles moet, door. Precies, <laughs> je hebt nog niet alles door, dat ik moet leiden. Sterven, dat ja, weet je. Ja, ja, ja. Om tot mijn heerlijkheid in te gaan. En die heerlijkheid is toch de heerlijkheid van zijn komst op nou, aarde. Ja, We hebben en, natuurlijk de afgelopen uh, afleveringen al heel wat parels mogen ontdekken. Ja. Die uh, zeg maar, parallellen in de Bijbel die zeg maar, zo diep gaan, uh, dat uh, ongetwijfeld ook... Kijkers die nu zitten te kijken denken van ja, dat wist ik dus ook gewoon niet. En, en zo mogen we gewoon het levende woord ook toepassen. Daarom is het natuurlijk ook het levende woord. Het is heel belangrijk dat wij, goed bedoeld ook, als we het Oude Testament hebben gelezen en overgaan naar het Nieuwe Testament, dat we dan niet... ...onze dogmatiek pakken ja. en dan, dan uh, dat gaan framen en een knop om gaan zeggen. nee we, moeten... het, uh, we, we passen het in, in onze dogmatiek. Precies, we moeten ja. de schrift niet breken. Nee. He, de heer Jezus heeft, heeft dingen gezegd die, die, die, die, die, die, die teruggaan op de profeten. Als de heer Jezus zegt dat hij nog schapen heeft die van deze stam niet zijn... ...dan, dan, dan denkt hij nog niet aan mij. Misschien nee. ook wel. Maar dan denkt hij aan de profeten die ja. hebben gezegd dat in de tijd van de Messias heel Israël weer herenigd zal worden. Ja, en het is zo'n rijkdom als ze dat gewoon laten staan. Ja. Ik zeg maar eens: in de lofzang van Maria wordt hier niet eens gesproken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. In de lofzang van Sagirias ook niet. En, en, en, en, en Hanna spreekt daar niet over, hè? de Hanna nee. uit de stam van Asher, die nee. de vertroosting van Jeruzalem verwachtte. En dan zou je nog kunnen zeggen, ach ja, ze wisten niet beter. Precies. Maar Gabriel had het er ook niet over. Nee. En de engelen ook niet. En waarom niet? Niet omdat de Messias niet zo lijden en sterven, maar omdat het belangrijkste is zijn koningschap. En het herstel van de schepping. En heel de wereld weer terug aan de voeten van de levende God. Daar draait het om. Ja. En daarin is het lijden en sterven van de Messias heel belangrijk. Maar het dient een, een hoger doel. Ja. En eh, Tegenwoordig denk ik, als er staat machtigen zullen van hun tronen getrokken worden. Misschien vind het dat heel plat, maar dan, dan zie ik dat, dat de Messias komt in Jeruzalem. En dan beklimt hij de troon van zijn vader David, de troon des heren zoals de Bijbel daarover spreekt. En dan is hij de enige koning in deze wereld. En dan, zijn, dan beveelt hij dat de volken hun wapentuig zullen omsmeden tot ploegscharen. En dan is er een dictator in Noord-Korea en die, die heeft dat gemist. Die zegt, ja, nou, dat is, doen maar. Ja. En misschien een president in Amerika die zegt, ja, maar ik zit in het Witte Huis en dat is niet niks. Ja. En dan denk ik wel eens bij mezelf en dan, dan stuurt de koning van Israël de heiland van de wereld, stuurt een engel naar Noord-Korea. En die zegt tegen die dictator, het is over, het is voorbij, ja. kunnen we naar beneden komen? En als die dan niet wil komen, dan worden machtigen van hun tronen getrokken en rijken worden leeg weggestonden. Zo concreet is het straks. Zo, ja, ja, ja. ja, want je zou inderdaad zeggen van wat zullen die, die rijken en die machtigen zich laten gezeggen door de koning der koningen. Maar ze moeten wel. Alle knie zal Elk, zich buigen. Ja, dat wil ik dit zeggen. Elke knie ja. zal zich buigen. Dus ook koningen en machthebbers Precies. zullen moeten buigen. Ik denk wel eens eh, van, van, van het gebouw van de Verenigde Naties. Dat wordt een soort reiskantoor voor mensen die het loofwittefeest gaan vieren in Jeruzalem, <laughs> zeg maar. Ja. Het is over. Ja. En, en de concreetheid van de vervulling van de profetie brengt ons ook weer bij Samaria. Ja. Eh, Jeremia 31, dat beroemde hoofdstuk waarin gesproken wordt over de dagen dat God het nieuwe verbond zal geven. In een van de vorige afleveringen hebben we er al uit gelezen mm -hmm. dat God verlangt naar Ephraim. Ja. ...lezen we dat er weer wijngaarden zullen zijn op de bergen van Samaria. En dat er weer meisjes in rijdansen zullen uitgaan om daar te dansen. Zo'n stuk kun je niet vergeestelijken. Er is ook weinig over gepreekt. Nee, maar Ik wel als je zeg maar, nu door deze gebieden heen rijdt... ...dan zie je die wijngaarden ontstaan. Dan, dan, ja. dan zie je gewoon, gewoon dat het gebeurt op deze, in deze tijd. Ja, de, het bijzondere is dat er altijd wel wijngaarden geweest zijn... ...in de tijd van het Nieuwe Testament, hè, de Samaritanen... Maar, maar wat Jeremia zegt is, is dat, dat Israël zelf daar wijngaarden zal planten. Ja. En die zegt er nog iets bij. Jeremia 31, dat, dat befaamde hoofdstuk wat we al eerder gelezen hebben. Ja. Er staat Israël op weg naar zijn rust. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Hè? En terugtrekken uit de verstrooiing. Hmm. Weder opbouwen zal ik u zodat gij gebouwd wordt, Jongvrouw Israël. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijdans. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Ja. En de mensen die hier wonen, die hebben dit gelezen. En die zeggen, mensen daar, die, die hebben wijngaarden geplant En die zeggen, wat er ook gebeurt en wat de wereld ook vindt, we lezen het profetische woord. En die zegt als wij ze planten zullen we ook de vrucht genieten. Ja. En als de Heer ons terugplant in het land, zullen we daar niet weer uitgerukt worden. Danielle Weiss, een, ik vind er een moeder in Israël, die, uh, die heb ik hier eens gesproken, en die zei, toen we hier kwamen, toen wisten ze, ook de mensen, ook de Arabieren, die hier in de omgeving woonden, die wonen er ook, ze wisten dat we gekomen waren, om, om niet te verdwijnen. Ja. En ze zeggen, we zijn daar later geweest. Uh, het was hier na... 67, nadat Jordanië weg was, was het hier kaal en, en leeg en er kwam een soort uh, wedloop. wie pakt wat, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En we zijn veel te aarzelend geweest. Ja. We zijn veel te bescheiden geweest. Dus dat goed. is wat Joshua eigenlijk ook zei. Dat is Joshua ook, zegt ja. en Waar we te in het begin van deze ja. aflevering over hadden. Te traag zijn om je land in bezit te nemen. Ja. maar dus dat zie je ook weer gebeurd. Dat zie je nu ja. ook weer gebeurd. Ja. Ja. Bijzonder is wel van Jeremie 31 en daarom geloof ik dat het een profetie is die, die in deze tijd zich aan het vervullen is en nog, nog, nog een grotere vervulling zal krijgen, dat hij zegt, want de dag is daar dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm, komt laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. Ephraim de tien stammen, ja. had op een gegeven moment toen zich losmaakte zijn eigen godsdienst in Dan en in Bethel. Ja ja is Sion nodig. De Samaritanen later, die zaten op de Gerizim. Ja. Maar de dag komt, zegt Jeremia, dat de mensen die hier wonen tegen elkaar zullen zeggen... ...we gaan naar Sion, we gaan naar Jeruzalem. Dat is de plek. En ik denk dat dat de tijd zal zijn waarin de Messias de nieuwe tempel gebouwd zal hebben. Ja. De gebedsplaats voor alle stammen, voor alle volkeren. Dan zal Jeruzalem weer de stad zijn, zoals Psalm 122 zegt, die wel samengevoegd is... Inclusief Samaria. Precies, waarin zegt de Joodse uitleg... wat betekent dat, de stad die wel samengevoegd is? Dat betekent twee dingen. Daar komt het Jeruzalem van boven... Ja. en het Jeruzalem van beneden samen... maar het voegt ook de stammen van Israël... en het voegt ook de bewoners van de aarde samen... in de vrezen des Heren. Nou, daar zien we naar uit dat dat gaat gebeuren. En wie weet is dat helemaal niet zo ver van ons vandaan. En wat is het dan mooi, zou ik zeggen... dat als je dan in het beloofde land bent, dat je prachtig gaat naar Capernaum ja. en ga naar de Negev gaat ga dobberen in de Dode Zee. Ja. Maar kom hier ook eens in dit prachtige park ja. waar Eli en Jozef. Het is toch ja. bijzonder om je te realiseren dat, dat wij hier, luttele jaren voor de komst van de Messias, als christenen zitten op de plek waar de tabernakel bijna 400 ja. jaar gerust heeft... En waar God zich geopenbaard heeft aan een van de grootste Israëlieten, Samuel, de zoon van Hannah. Dankjewel Henk. Het was uh, mooi om te horen hoe uh, God altijd een relatie gehad heeft met deze plek. Eh, 369 jaar heeft die tabernakel hier gestaan. Maar dat hij er ook nog niet meer klaar is en dat dat gewoon doorgaat totdat de eens Jezus terugkomt. Ja, als u heeft meegeluisterd en heeft gezien alles wat... Uh, God heeft gedaan hier in Silo, dan zou ik inderdaad met Henk willen zeggen van nou, als u in Israël bent, kom dan eens een keer een kijkje nemen op deze plek, de oude plek van Silo, waar deze eh, tabernakel heeft gestaan. En eh, het is zeker de moeite waard om gewoon je te realiseren dat eh, het zo bijzonder is, dat God wat hij belooft, dat hij dat ook doet en dat hij ons ook wil herinneren aan het feit, dat wij onze plek moeten innemen, daar waar hij ons gesteld heeft. Dat is ook de les een beetje van deze aflevering, denk ik, dat God zegt, nou luister eens, wees niet te traag om dat te doen wat ik tegen jou heb gezegd. En als God tegen u heeft gesproken en u heeft het nog nooit gedaan, dan raad ik u aan om het wat serieus te nemen en gewoon te gaan doen wat u moet doen. Dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. En als wij bidden om de vrede van Jeruzalem,